op Radio 501. 501. Beep, beep, beep. Oh! Beep, beep, beep. Oh! Dan zal je leven, dan zal je leven in de gloria, in de gloria. We is het over de klok van 12 uur, dat wel 1 april 2012. Ja, ja, zeker. We zijn er. Ja, absoluut. En uh, ik zie in mijn, uh, mijn linker ooghoek iemand staan. Ja, we hebben vrouwelijk schoon in de studio. Zo, dat is. Uh, dat is, dat even, is wat anders. Hè? Dat is even een dingetje, hoor. Dat ja. is even, even heel bruut wakker worden. Om ja, ja dat is wel. Uit het niets. Zo. Zo. Dan doen we er even lekker rustig muziek aan. Ja, bedoel. lekker rustig even tussendoor. Hallo, uh, Joni. Ja. Hi, hoe is het met je? Ja, goed. Ja, lekker. Leuke avond gehad. Ja, toch wel? Ja. Ondanks dat, ja, toch een, een vijfde plek. Ja, met 50 geworden. Ja? Maar dat is helemaal niet erg. Nee, wat is, is deden, deden ermee? Eh, uh, tien in nou, de finale. Nee, zit je op de helft? Zit ik op de helft. Ja, en voor je in de finale komt, natuurlijk? Ja, deden er 50 mee, dus. Oké, okay, kijk. Ja. Ideaal. En is er gestemd door een vakjury of... Uh... Ja. Okay. ja, de winnares van vorig jaar was de jury. Ah. En dan uh, nog drie anderen. Oké. Okay. Okay. En hoe lang heb je mogen lopen op de catwalk? Oeh, we hebben drie rondes gehad. Maar ondertussen ook nog een paar keer opgekomen om uh, voor te stellen en een vraag beantwoorden. Als ja. mis natuurlijk. Ja. Dus ik denk een stuk of vijf keer. Zo. En ik, ik, zie eigenlijk, ik heb net even gekeken op wat voor hakken jij staat. <laughs> Man. Wat ja. zal jij, een kuitspieren hebben? Nou ja, het doen nu wel pijn, ja. Ja, wel, ja. ja. Je moet ze aanhouden dan, want anders kom je er nooit meer in, hoor ik altijd. Nee, nee je moet ze echt aanhouden, ja. Jawel hè? Even oefenen. Even oefenen. Ja, ik, ik, dit is mijn eerste interview ooit. Is dit waar? Is dat ja, echt waar? Dat, dat is echt waar. Dat is echt waar. En dan nog uh, met zo'n... Uh, met zo'n dame ook. Ja, met zo'n mooie knappe vrouw ook. Ja, ja, ja, ja. En um, je zei dat er ook allemaal vragen gesteld werden. Wat, wat moeten we daarbij voorstellen? Uh, iedereen had één vraag. En ja? mijn vraag, moet ik even goed nadenken. Dat was, welk sportevenement Wil Horen uh, organiseren tijdens de Olympische Spelen van 2028? En toen zei jij natuurlijk. Dat zei ik natuurlijk, het open zwemmen in het IJsselmeer. En dat was fout. En dat was goed. Oh, dat was goed. Kijk. Ja, ik had me voorbereid. Oh, oké. Okay. Je wist wat voor vragen je kon krijgen. Ja. ja. Het was dus niet dat je uh, zo'n riedeltje moest gaan uh, doen van wereldvrede en alles. Nee, ik dacht, eerst, uh, ik dacht eerst van uh, dwergwerpen of zoiets. <laughs> oh, in of? horen. <laughs> in horen, ja. Ja, want daar zijn, zijn we in horen bekend om, om de uh... <laughs> of, of, stand, of standbeelden van het sokkels af. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Dat... Daar hebben we toch wel echt het nieuws mee gehaald, hè? Ja, ja dat wel, ja. Dat wel. En dan is eigenlijk de Miss west friesland verkiezing een beetje op een lachpitje komen te staan. Ja. Want, uh, en en da nu... daardoor is Miss Joni uh, eigenlijk ja. op een vijfde plek beland. Ja, ja want uh, nu ben je vijftig geworden. Maar uh, als je eerst was geworden, wat had daar uh, aan gezeten voor je dan? Ik weet alleen dat je het dan heel druk zou hebben, maar <laughs> okay. verder was er nog niet heel veel duidelijk. En je hebt het nu niet druk, wou je zeggen? Ja, ook. Ja. Als ik zou winnen, dan zou ik het mega druk hebben. Maar ja. nu kan ik tenminste rustig de Nadine Foundation ook blijven steunen. Dus eigenlijk vind ik het helemaal goed zo. Zo is dat? Ja. Want, want um, je zou het mega druk kunnen hebben. Dus eigenlijk uh, moeten wij boffen dat wij jou in de studio hebben. Ik denk dat als ik had gewonnen, dan was ik hier uh, pas om vier uur geweest. Ah, kijk. Ja, dan, dan, dan, dan zijn er nog steeds mensen. Nou, god, dikke mensen. Dat was het, met net mijn shift afgelopen. Ja, ja, jammer. Loop ik dat ook, mis? Nu niet. Nu niet. Nou, dus we zijn eigenlijk blij dat je niet gewonnen hebt, denk ik dan. Ja. Klinkt een beetje raar. is een beetje wel. cru eigenlijk. Ja, we, we gunnen het je van harte. Oh, gelukkig. Wat ga je zo meteen doen? Ik ga nog lekker feest vieren. Ja? Ja. Ik heb het zo druk gehad met alles. Nu Zou kan ik zet... eindelijk alles loslaten. Even een beetje... Een beetje... Uh, ja. ev Even je lichaam in de strijd gooien, daar. Eventjes, uh... Ja, en daarna helemaal uitgeput, uh, uitgeput op bed liggen. Eerlijk, zo is dat. Hey, hartstikke bedankt dat je, dat je langs kwam bij ons. Geen dank. Nee, mm -hmm. En uh, ja, geniet mag, van de roem. Mag je, vo mag je volgend jaar weer meedoen? <laughs> uh, zou kunnen, maar ik doe het niet mee. Nee, nee. Ik, ik ben er geen zin meer in. Nou, ik vond het heel leuk, maar dan geef ik anderen weer. Uh... Ja, tegen die tijd ben je natuurlijk al internationaal model. Hè. Wie weet. Wie weet. Hey, hartstikke bedankt dat je even bij ons langs kwam wippen. Ja, jullie ook bedankt. En uh, misschien uh, tot ziens. Een fijne avond. Ja, zelfde. Hey, doei, doei.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 10 minuten voor de klok van half 1. Ja, we zijn er nog. Ja, we zijn er nog steeds. Het leuke is dat uh, Joni is er ook nog steeds. Ja, Dankjewel. en ik, ik zag nog een ander, uh, ander mevrouwtje daarin de ronde lopen. Ja, enkelen. Nou, uh, ik heb niet gouden uh, rode oren, maar. Uh, maar dan wel hè. Zo, ja. Die werden een partij warm. <laughs> ik hoor die dames hoor ik daar alleen maar praten. En... Af en toe hoor je dan een woord en telkens viel het woord hakken, hakken, hakken. Ja, ja, en dat maar... gaat niet over de dans, hakken. Het ging echt over... Uh... Over de hakken waar ze op liepen. Ja, ja. Nou, dat was echt niet normaal. Nee, maar dus, dames? Ik zie net in de babbelbox dat uh, Mark, die, die moet morgen volgens mij ook uh, acte persoons geven. Uh, dit is niet fout, dit is goud. Ja. Nou, dat is alweer een pluspunt natuurlijk. Nou ja, we kunnen ook Armin even citeren. Uh, uh, Heb je dat net niet gehoord? Ja, vlaag. Ik heb een vlaag gehoord, echt. Dat gaat Want smaak mij. is ook smaak. Dat is waar, ja. ja. Dat is uh, absoluut waar. Zullen we daar maar op houden dan? Ik <laughs> denk het ook. Nog, we gaan gewoon lekker fout verder. Ja, natuurlijk. Ja, dat dacht ik. <laughs> door BAV for You, het BAV opleidinginstituut. Waar wij hier druk bezig zijn met uh, onze nichtchip, wordt uh, word mijn collega uh, geïnterviewd uh, voor uh, YouTube. Dus uh, mocht je eerder een update uh, zien op onze website, dan uh, zie je ons ook verschijnen. Tot de klok van twee uur, de meest foute muziek. Hier is Racy en lay all your love on me. Begin van de jaren tachtig. Informatie ja. Razy en Lay All Your Love for Me. Gezellig hè? Dat is zo'n leuk nummertje dit. Ja. Dat is echt een onwijs leuk nummertje. Een beetje een kermisgevoel krijg ik daarbij. Ja, dat, dat vertelde je net, ja. ja. Bij de botsauto's. Bij de botsauto's, ja, absoluut. Ja. Dat is zo leuk. Ja, ik ja. was toen nog lang niet geboren, dus uh, ik kan moeilijk zeggen dat ik erbij stond bij de botsauto's toen. Ja, maar nu toch wel, of niet? Ja, nu wel, ja. Ja? Ja. <laughs> Ken je deze nog? Of ken je deze helemaal niet? Nou, er gaat nog één lampje branden bij me. Ja, nu wel. <laughs> Twee Nederlandse zusters. Twee Nederlandse zusters. Twee Nederlandse zusters. De formatie Maywood en Later Night. Kijk. take care of my diet. I run around circles. Mijn naam is Amanda de Leer en ah, uh. ze had het over follow me. Nou, uh, doe maar niet. Nee, doe maar ja. niet meer, nee. Je bent uh, ook een beetje duister allemaal. Uh, het is ook een beetje toch? Een beetje Duits? Nee, du duister. Duister? Ja, ja is, uh, follow me to the darkness. Hé uh, hey Johnny. Hé oh, hey Johnny, ben je er ook bij komen zijn? Ja, hoor. goeie allemaal. Uh, ja, ik wil ook wat zeggen. Ja, dat dan mag hè. Ja. Tuurlijk mag dat, dat ja. mag altijd. Ja, dankjewel wel. Ja. Zal ik er even een filmpje in duwen dan? Oh, leuk. Even een kleintje. Oh, even een kleintje. Niet dat daar, hoor, daar hou je van. <laughs> nou, goeie avond. Uh. Kijk. Ah, ja, dat da, da Ja, een Ja. Ja, fijn. Nou, uh, dankjewel uh, dat ik eventjes uh, mag. Uh, ja, even nog aanslaan, ben wat te melden? Kijk, het is te ik laat aan jullie af. Ja, ik laat aan wat, uh, wat vind je van onze lijst wat, wat je hoort? Ik vind het uh, fantastische muziek. Ja, ja? echt fout. Heel fout. Heel fout, ja, he, ja, ja, ik ja. vond dat ze ook een hoog gehalte hebben, dat ik zeg echt. Uh, met de hoofdletter F. Uh F, ja, ja, f. Nou. ja ja. Maar mooi. even een fout. even ja. een ja, fout. Je kan ook even anders interpreteren. Hallo? Oh, geen idee. Uh, leg nee. het even uit, want ik begrijp er helemaal niks meer van. Gewoon fuck muziek ja. Ah, ja. Ja, ja. Ja, het is moeilijk. kijken Ja, op dit tijd is alles man goed. Ja, ja dat, <laughs> dat is waar. waar. Dat is het ja. is momenteel zo, alles is goed. Ja, ja. ja. ja. ja. ja, onder... ja. Of, of fout. Ja. Is ja. Uh, ja. Ondertussen ja. is dat ja. tien over half een. Dus, uh... Dat bedoel ik. Dat is fijn. Ja. Dat is eigenlijk niet onze tijd is dus, John? Nee, ik ben de man van de vroeg vogels. Ja. Ja, ja, ja. Jij wel. ik, ja, ik ook. Tussen 12 en 2 natuurlijk. Ja, ja, ja, normaal gesproken. Op zondag alleen, hè? Ja, alleen ja, op zondag. Alleen op zondag. In ja, ja, alleen ja, op zondag. <laughs> nee. nee, maar ja, goed, uh, ja, soms moet je daarvan afhaken. Moet je gewoon iets uh, spontaans ondernemen. En laten we ja, het overheen komen. Ja. Ja. Dat is ook die marathon, een beetje. Jongens, Absoluut. We zitten in dezelfde de nu ja. de allemaal. Ja, ja maar ja, We zitten nu in. Ja. Uh, even kijken, het is nou, uh, na, na 12. Dus we zitten in uh, uur nummer 37. Dus ja. we hebben er nog 23 te gaan. Ja, dat, bedoel ja. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik nog even. Ja, maar ja, jij was gisteravond nog geweest, Alex? Ja, gistermiddag. Het is vanmiddag uh, van 3 tot 5, ja ja. ja. ja, ik ga dit in de kabel kleur Het, zitten, uh, nee. zeg ik er maar. Nee, enmiddag en ja. ook vanmiddag was ik er ook al. Ja, dat weet ik. Ja, ja we zijn procent. De... Ja. Ja. En jij bent straks van uh, ik ben zo meteen 2 ja, ja. tot 4? Deze vier oudsplatsticks. Twee uurtjes. Lekker stampen, aanwetsen je muziek. Ja. Ja. Niet te verloren, lekker veel muziek. Kijk, daar houden ja. we van. staan we in kopperschouders ja, er bovenop, met hebben vier uur. Ja, ja, maar, ja jij wel. Het ja. verschil nee, ja, he. moet zijn. Je bent een kop groter dan ons, hè? Ja, dat, ja, dat scheelt een hoop. Dat is het, ja, maar dat maakt Ja, zo. Ja, ja, ja. ja, ja. Kunnen we er tegenop? Nee, moeten moet niet eens willen. Nee, nee, doe ik niet. Hey Sean, ken jij deze toevallig? Ja, ja, ja. Even helemaal hoor. Wacht even. Dit is fout. Yeah, Lee Towers, I can see clearly now. Tot twee uur, de meest foute muziek op 5-0-1. I can see clearly now, the rain is gone. I can see you. Don't add a dark cloud that's in me blind It's gonna be a bright, bright, sunshiny day It's gonna be a bright, bright, sunshiny day ...dat hier nog gezellig druk is in de studio. Ja. En dat om tien uh, minuten voor de klok van 9 uur. Ja, maar nu begint de studio toch al redelijk leeg te druppelen heb ik het idee. Ja, nou, ze haken allemaal af natuurlijk. Ja, af is. Ja. Als we daar iemand op de bank zien liggen... dus het volgens mij ook niet meer lang voordat hij vertrokken is. Nee. Oh, hoppa, de jas wordt oh. gebruikt als dekentje en... we uh... spreken om vier uur alweer. weer. Ja, ja, ja. Maar dat maakt allemaal niet uit. Wel, nee. Dus hot chocolate en girl crazy uit de jaren 78, zo'n beetje uit mijn hoofd. Dit is je vergeven als je er een jaartje naast uh, Dankjewel. <laughs> Wie kent deze nog? Ze was getrouwd met, met de man van de Free Record Shop. Ah, Vanessa. Vanessa. Yeah. Everybody know rap been rockin' poppin' in the street get show Mike could G-Rock the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 Is over vijf jaar 20% van onze kinderen te dik. En als u dat niet wilt, moet u vaker nee zeggen. Denk niet te licht over overgewicht. Zeg vaker nee.nl Dit is een commercial van Sire. De officiële kick-off van Radio 501 was in maart 2009. 156 platen voor je hoofd verder is jouw Radio 501 niet meer weg te denken van het internet. Tal van onbekende en opkomende talenten hebben Radio 501 als springplank gezien naar nationaal succes. Radio 501 bestaat drie jaar en dat moet gevierd worden. Op 30, 31 maart en 1 april is het feest. Met 59 uur live radio van vrijdagmiddag tot zondagavond. Hoera, we bestaan drie jaar. 30, 31 maart en 1 april.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 501, Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door BHV voor u op radio 501 501. I'll be holding you forever. Stay with you together. Welkom bij het tweede uur van Night Shift. Of nicht shift eigenlijk. Ja, en dan staat je collega, staat gewoon te kleppen. Ja, ja, ja. <laughs> Maakt niet uit. Be beetje gezelligheid. Ja, kan allemaal, kan allemaal. Helemaal niks erg. We moeten er nog, uh, even kijken, ik moet even op mijn lijstje kijken. We moeten er nog uh, 22 uur. Ja, klopt dat? dat uh, volgens mij klopt het wel, ja. Want uh, in het promootje hoor je zeggen van dat we 59 uur onafgebroken radio maken. Nou, het is eigenlijk 60. Ja, het is gewoon dus 60. Dus dat klopt ook al niet. Dat, dat klopt ook al niet. <laughs> nee. Nou, we zijn nou toch fout bezig, dus wat maakt het Bijl, uit? Ja. <laughs> we maken het wel. Wel ja. Zit alweer in het laatste uurtje van ons. Ja, ja. Nog een kleine uh, 55 minuten, dan, uh, dan zit het erop voor, ja, de, voor mij nog, tenminste. Ja, met nog heel veel slechte platen heb ik het idee. Ja, ik, uh, of fouten. Ik, ik vrees van wel, ja. Ja. Ja, ik, uh, ja, jij ziet het voor je neus staan. Ja, jij niet, hè? Nee, maar nee. Ik, ik, ik heb wel even meegekeken en ja, ik kan niet echt iets heel goeds uh, zien erin. Er, nee. in, ik denk van, <laughs> er uh, zit echt nee. absoluut niks te goeds tussen. <laughs> het is allemaal zo fout als het maar kan. En dat is gewoon leuk. Ja, absoluut. Hier is Jason Donovan en Too Money Broken Hearts. Sexbom uit de jaren 90. Ja, ik heb toch even gegoogeld. Ja, Samantha Fox, volgens ja. mij. Ja, zeker. Wat een plaatjes. Ja, dat... dat er is dat, dat, toch wel heel wat veranderd in twintig uh, jaar tijd. Ja, ze is twintig jaar ouder geworden. Ja, ja. Volgens mij. Ja, dat, dat denk ik wel, ja. Ja. Samantha Fox en I Only Wanna Be With You. Het was uh, uh, ja, eigenlijk een, uh, een grapje dat ze dat uh, in ging zingen. En... Het, nou, dan was het ook goed bij deze show, hè? Ja, het, het, het had eigenlijk grote gevolgen. Want het was eigenlijk wel de enige grote, grote hitje. <laughs> ja, ja. Jammer is het dan, hè? Dat je dan ook heel veel muziek met uh, je ziel in zaligheid maakt. En dan net dat nummer dat je denkt van... Wow, dat, zal hem, dat zal hem niet worden. Dat en, zal hem niet worden. En dat wordt hem. Ja. <laughs> ja absoluut. Uh, even kijken. Wie hebben we na tweeën trouwens? Volgens mij uh, onze eigen Johnny. Onze met Johnny, ja. Met uh, House Classics. Ja. En uh, ja, daarna... Uh, uh, de, de, de Arwin en Kelly uh, doen het s'nachts uh, show ja. tussen uh, uh, vier en zes. Ja, ze, ze, dat zijn echt twee rocksterren, want de een ligt momenteel knock-out op de bank hier te slapen. Ja, ik zie het. En ja, Arwin, daar hebben we ook al enkele uren niks meer van vernomen, dus die ligt ook lekker te tukken die, die ligt volgens mij boven. Die ligt boven? Ja, die Kijk. ligt boven. En die, die jongen die heeft al wat aardige uurtjes gemist vannacht, ja, ja, In de nachten ja. daarvoor. Dus uh, we gunnen het hem en. Uh, Geef hem groot gelijk. Jullie horen hem tussen 4 en 6 samen met Kelly. Pass the touchy the left and side it. a go, bon. give me the music, make me jump and run. It a go, done. give me the music, make I me jump and run. So I stopped to find out what was going on. How does it feel when you got no food? Cause the spirit of Jack, you know, he leads you on. How does it feel when you got no food? There was a ring.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 Left hand side. Say, Pass left hand side. A Give me the music make me jump it a Give me the music jump you, you play it on the radio I saw so me say we have gonna hear it on the stereo I saw so me know we have play it on the disco I saw so say we have hear it on the stereo oh. Pass the, the left hand side 10 minuten voor de klok van half 2 en ja. op 1 april 2012. Ik kan, me, ik kan me toch voorstellen dat wanneer mensen nu inschakelen, dat ze geen idee hebben wat voorgeschoteld wordt. Ja, musical youth en ja, uh, facilitatie. dat dan weer wel, <laughs> maar de muzieksmaak, de keuze, we moeten maar weer even toelichten. Wij uh, draaien tussen... De, de, de nicht shift. Ja, de nichtshift. Uh, ja, het foute uur. Het de, foute uur. De, de foute twee uur eigenlijk. Ja. We zijn nog vanaf 12 uur bezig. Ja. Uh, de, ja, er zijn heel wat toppetjes geweest. En de, ja, er vonden nog ook heel wat toppetjes. Absoluut, tot, uh, tot aan twee uur. Ja. ja. En dan uh, mag ik slapen. Ja, eindelijk. Eindelijk. Sing me, sing me as your song. Sing me, sing me as song. song. That is the only thing I want.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 I Mede mogelijk gemaakt door BAV for You. Het BAV Opleiding Instituut. In tussentijd is het al bijna half twee geworden, maar ja. een gezond mens gewoon lekker op zijn bed ligt. Ja heerlijk, we hebben het er ook de hele tijd over. Als uh, de muziek aanstaat, we hebben het eigenlijk alleen maar over slapen of wakker worden. En, ja, ja. Dat komt door, door de omgeving. Eentje ligt op de bank te, te meuren. Ja. En uh, dan ja. liggen er ook ja. een paar boven te meuren. Ja. Dus ja. ja we, we, of, uh, Kelly moet straks uh, Arwin gaan wakker maken op een originele manier. Nou ja. ja. En nu we toch weten dat Armin ligt te slapen, kunnen we dat even bespreken natuurlijk. Ja. Vind wat, ik wel. wat is nou echt een originele manier? Wat een originele manier is om, uh, om Arwin uh, wakker te maken? Ja. Ja, ja, kom maar met de tips op uh, de chat op uh, radio501.nl Ja, gooi het uh, op de babbelbox. Van, uh, ja. Uh, ja. Zeg van, ja, Arwin moet om uh, half vier wakker worden, maar uh, hoe gaan we hem wakker maken? Ja. Het is uh, tenslotte 1 april. Het is tenslotte 1 april en hij heeft er zelf om gevraagd. Dus ja. ja, ook dat. Ja, en ja, wie een kaal verandert? Ja, uh, wie, die valt er uh, absoluut zelf in. Zo, ja. Ja, een hele diepe. <laughs> <laughs> maar dat maakt niet uit. We zijn tot, uh, tot twee uur bij hè, met uh, de meest foute muziek in, uh, in de Nichtshift. Ja. En uh, daarna komt onze eigen Johnny van Horen met House Classics. Dus, uh, ja, hij is al een tijdje aanwezig. In de hij is al een tijdje aanwezig en uh, niet alleen aanwezig, maar ook uh, figuurlijk heel erg aanwezig. Ja, maar het is Johnny. Het is Johnny. Je, je, je, kan kan... Er, je kan er niet omheen. Nee, je kan het er niet eens kwalijk nemen. Nee, nee, vind ik ook. Dus uh, mocht je een beetje in slaap gesukkeld zijn, uh, we gaan uh, verder tot twee uur uh, met je in slaap sukkelen en dan uh, ja. mag Johnny je weer wakker maken. Ja, ja. En tot die tijd, Pieter Kent. Ja. You made me the slave of your love But it feels like heaven above mm, it's you Forever Oktober 1980. Ja, ja, ja, ja. De formatie Status Quo en What You're Proposing. Ja, leuk. Klinkt lekker. Ja, het is eigenlijk wel, hè? Ja, klinkt, onwijs lekker. Ja, je wordt er vrolijk van. Uh, ja, fout is goud, zeg we maar dan maar. Uh. Ja, want anders trekken we die twee uur echt niet. Nee, inderdaad. Ja, ja, moet. Ik moet Af en toe lekker een nummertje te zitten. Dat we lekker zitten te swingen tegenover elkaar. Absoluut. Heerlijk. vorig jaar of vorig jaar het is nou uh, ja vorig jaar overleden ah ja dan weet ik al over wie het gaat de zanger van Bonium. yes Doodgevonden op zo'n hotelkamer ja heel terug eind dat ja. eenzaam laatste jaren van zijn leven ja absoluut hij was toch uh, wij zijn toch bij de toppers geweest en toen was hij daar ook ja dat is helemaal super tuurlijk hier super is Bonium. een Rivers of Babylon 1994 zijn namen Sietje Lewis en Sweets for my sweet. Yeah. <laughs> ja, heel goed. <laughs> Volgens mij ligt jouw sweetje ja. lekker te slapen op de bank. Ik ben bang dat de duim zelfs in de mond zit. <laughs> Kleine kinderen worden, ja, groot, worden groot, groot, maar ja. uh, het duimpje blijft erbij. <laughs> Heerlijk. Nee, die ga ik niet op antwoorden. <laughs> ook, niet, ook niet op dit tijdstip. Nee, het kan gewoon niet. Het kan niet, het is zo fout, echt waar. Even een klein beetje Italo straks. Tussen twee en vier. Onze eigen journey met House Classics. En Misschien heeft hij ook nog wel een beetje Italo in zijn assortiment. Pas wel. Ik denk het wel. Hier is Fun Fun en Happy Station. Xbox. De muziek zit er bijna op voor, uh, voor ja. mij en uh, voor mijn collega. Toch erg leuk hè? Het was, uh, was heel leuk, het was heel gezellig en we hadden ook nog eens een paar hele mooie vrouwen. Uh. Ja, ja, dat zal dat toch het meest bijblijven van vanavond. De ja. mooie dames. De mooie dames, absoluut. Ja. Ja, daar blijf je wakker voor. Ja, zeker. zeker. Of, je, of je gaat ermee slapen, dat is, dat Kijk, is ook weer een dingetje. Ja, dat nou, laatste dan denk ik toch maar. <laughs> ja, dat, toch wel hè? Ja. Nou, volgens mij ligt die verjaarlijke slaap op de bank. Oh, heerlijk. Ja, Arme Kid moet straks nog met Armin uh, oh, volgaan. Oh. oh jeetje. Ja. ja. ja als we, we niet... er zo naar kijken, dan denk ik niet dat, uh, <laughs> dat daar nog veel gezelligheid uit zal komen vanavond. Nee, ben, ben jij er dan uh, nog wel bij of niet? Ik weet het niet. Ik denk het wel. Ja, ik ja. denk het wel. Je gaat gewoon als die uit, ga je gewoon lekker door. Ja, nou Ja. Ik ben in ieder geval tot 4 uur wel, denk, tot, tot ze beginnen. Of, of tot Armin wakker wordt. Ja. En ja, dan ga ik toch maar richting huis. Toch wel? Ja, morgen weer een belangrijke dag. Even uh, Ajax aan een overwinning schreeuwen in de arena. Absoluut tegen Heracles morgen. Ja. Ja. En dan aan het einde van de dag is het eigenlijk gewoon weer eerste natuurlijk. Hè? Nou, ik, uh, ik, ga, ik ga kijken ik, ja. uh, thuis met de buurman. Kijk, ook lekker. Naar een potje bier. Ja, ja dat, dat is toch wel lekker? Hè? Ja, absoluut. vanaf de ja. bank. Ja, absoluut. Maar erbij zijn is leuker. Tuurlijk. Dat, uh, Veel. Ja. Vak 410 en dan Juist. gewoon gaan. Hey, hartstikke leuk dat je, dat je me bij kon staan. Ja, ik vond het ook hartstikke leuk om te doen. En uh, misschien uh, dat we in de toekomst uh, wat vaker uh, ja, met elkaar mogen uh, babbelen en doen. Leuk, ja. <laughs> Dacht ik ook. Ik wens iedereen nog uh, veel plezier met uh, de. Uh, komende, uren. Met de komende uren. De ja. komende uren. Zometeen tussen 2 en 4, uh, uh, onze eigen Johnny van Horen met uh, House Classics. Yeah. Dus die, je, die sleep je de nacht door. En ja, dat, uh, gaat goed komen. dat gaat goed komen. En tussen 4 en 6, onze eigen Armin Tamminga met onze eigen Kelly. Uh, en ja, yeah. uh, die doen het samen. Ja, ja die, die ja. doen het samen. Ja, samen er, slapen ik, voor de mic. Ik ken er niks anders van maken, dus <laughs> ze doen het gewoon samen. Ja. Ik zou zeggen. Veel plezier en uh, geniet nog eventjes van de mooie, foute, foute muziek. En juist. Tot de volgende keer.